Twee uur even kunnen met het NOS-journaal. De Nationale Ombudsman is bezorgd over de vrijheid om te demonstreren. Het lukt gemeenten en de politie niet altijd om de rechten van demonstranten te beschermen, zegt hij. Volgens de Ombudsman gebeurt het vaak dat betogers worden opgepakt, maar niet worden vervolgd. Hij wil dat er altijd een rechter aan te pas komt, zodat hij kan beoordelen of de aanhouding wel terecht was.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 GroenLinks gaf de man in eerste instantie nog een kans, Mitsie in therapie zou gaan en zijn excuses zou maken, maar al snel besloot de partij toch dat dit niet genoeg was. De zaak kwam vorige week aan het licht toen de kantonrechter zich erover boog. Fractiemedewerker eiste een ontslagvergoeding. Die krijgt hij niet. Fractieleider Klaver betreurt het voorval. In RTL Late Night zei hij dat het nooit had mogen gebeuren.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 Het weer nog. Er staat een matige wind en het is droog. Vannacht kan het in het noorden vriezen. In de rest van het land wordt het 2 tot 4 graden. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen. En het wordt morgen 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Bureau Buitenland. Nachtexpress. En provenance de Paris Montparnasse... Presentatie Abdubuzerda. Zerda. Zet de volumeknop van uw radio omhoog, want de komende twee uren wordt u getrakteerd op onvervalste SP-geluid. U hoort alles over de vrouwen en mannen van SP, hun dure kinderfeestjes, hun recht toe, recht aan racisme, hoe ze wonen en naar wat voor muziek ze luisteren. En helemaal niks over de eerste SP-burgemeester in Nederland, Ibiel Roemer. Goedenacht en welkom in Sampa, zoals de inwoners van Sao Paulo hun stad liefkozend noemen. De Bureau Buitenland Nachtexpress heeft de wolkenkrabbers van vorige week in New York ingeruild voor die van deze Braziliaanse miljoenenstad. Onze reisgids heeft vijf jaar in deze metropool mogen vertoeven. Als correspondent maakte ze onder andere voor Bureau Buitenland reportages over Zika, bezocht ze een school waar kinderen letterlijk moeten duiken voor kogels en deed ze verslag over de talloze corruptieaffij in het Zuid-Amerikaanse land. En na vandaag hoeft ze nooit meer uit te leggen... waar de letters SP op haar T-shirt voor staan. Haar naam is Katie Sheriff en met haar zijn we op halte 11 Sao Paulo. <middels> Katie Sheriff, een goede nacht en welkom in de Bureau Buitenland... de Nachtexpress. Dankjewel, je Ja, je hebt uh, je T-shirt uh, waar ik naar refereerde <laughs> vandaag... Uh, uh, tegen de afspraak en niet Sorry, aan... Sorry, vergeten. Ja. <laughs> Ik leg helemaal onder op de stapel. <laughs> ja, maar uh, je hebt op een uh, t-shirt staan... I love SP. Ja, en dat t-shirt dat, dat deed nogal wat wenkbrauwfronsen. fronsen, uh, merkte ik in Nederland. Ja. <laughs> ja, want het is een politieke partij hier. Politieke dat was partij. ik even vergeten. Ja, voor mij ja. was het gewoon een leuk aandenken aan de stad waar ik vijf jaar heb gewoond. Maar SP, uh, zo wordt de stad ook door de inwoners genoemd, de Brazilianen. Ja, SCP. SCP. Ja, afkorting. Of SCP. Sampa. S Sampa zeggen ze vaak, Sampa. of gewoon São Paulo. Of São Paulo, nou, ja. ja. En wil jij het nog een keer op zijn Portugees zeggen? São Paulo. São Paulo. Ja. <laughs> een beetje door de neus. Je bent verkouden, een beetje. Dus dat moet, hè, dat ja, dat, dat moet uh, lukken vannacht. Um, São Paulo is een echte migrantenstad. En in zekere ja. zin was jij dat ook toen jij er naartoe ging. Jij ging op zoek naar een betere toekomst. <laughs> <laughs> Je lacht ja, een beetje een bij. Ik was een gelukszoeker. Ja. Ja. Ja, ik was een echte gelukszoeker. Ik, uh, ja, God, ik, uh, ik wilde altijd correspondent worden. Hè. Uh, dat was mijn droom toen ik aan de school journalistiek begon. In Latijns-Amerika. Uh, en uh, ja, ik, ik ben het. Het geluk gaan we proeven in São Paulo. Ik, uh, ik wilde zien of het, of het me ging lukken uh, ja. om daar als correspondent te werken. En, en waarom uh, São Paulo op dat moment Brazilië? Was daar een speciale reden voor? Ja, nou ja, kijk, ik, ik sprak al goed Spaans voordat ik ging. Ik richtte me voornamelijk al in, in de journalistiek... op de Spaanstalige landen tot die tijd. Uh, maar Brazilië sprak bij mij altijd al tot de verbeelding. Uh, ik had er op mijn negentiende uh, met een rugzak ook rondgereisd... Uh, ja, toen echt ja, wel geraakt door dat land, uh, mm -hmm. heel, heel bijzonder. Heel, ja, Brazilië is een land als je daar komt, het maakt gewoon ontzettend veel indruk. Alles. De geuren, ja. de, kleuren, de kleuren, de mensen, alles. Um, en nou ja, ik dacht dus, nou, het WK komt eraan, de Olympische Spelen. Uh, Brazilië is gewoon de belangrijkste economische grootmacht. We hebben het over het jaar 2012. Ja, 2012. En toen ging het nog redelijk goed, alhoewel, toen economisch ook al iets wat achteruit ging, maar er waren, er was nog een jubelstemming en uh, ja, en ik wilde ook nog steeds heel graag die prachtige taal leren, ja. braziliaans portugees. Dat is wel gelukt. Dat is gelukt, ja. Alleen ja, mijn spaans is daardoor nu een beetje <laughs> portugiol geworden, zoals ja. ze dat noemen. Maar ja, ja dus, maar uh, een beetje spanjaard kan ook een beetje portugees verstaan. Ja. Ja. ja, alleen Brazilianen verstaan vaak heel weinig Spaans. Uh, oh ja, dat viel dat me, me echt tegen. Oh. Ja, ja, in Sao Paulo, uh, toen ik aankwam... Uh, ik had er wel een jaartje uh, Portugese les gehad in Nederland. Um, maar ik merkte dat... Nou ja, ik sprak dus eigenlijk gewoon portugno. En er ja, kwamen dus heel vaak toch wel wat Spaanse woorden tussendoor. Of een Spaanse uitspraak van woorden die wel eigenlijk hetzelfde waren. Maar da daar konden ze in Sao Paulo heel weinig mee. Dat, uh, ja, dat ja. viel me echt op. Je hebt voor Sao Paulo gekozen en niet voor Rio de Janeiro nee. bijvoorbeeld. En dat is een stad waar, volgens ja. naar mij weten, de meeste correspondenten zitten. Nou ja, en ook hè, dat, dat, dat, is, dat spreekt ook de meeste mensen tot ja. de verbeelding. Dat was ook de vraag die ik keek: waarom ga je niet naar Rio? Um, nou ja, ik, natuurlijk, Rio is echt een, een, een, een waanzinnige stad. Uh, fantastisch, mooi. Dat is, uh, als je daar komt nog steeds, ik ben er nu net weer geweest, dat is waar. Wow, als je die, die bergen ziet en, en die, uh, het, het, het, het Christusbeeld uh, en, en de Pau Jazouka, de, de suikerbroodberg. Nou, het is gewoon een, een, een visueel echt een hele sterke stad. Ook hele, bijvoorbeeld als je ook hele maakt, mooie films zijn daar gemaakt. Maakt. Precies, ja, maar het is dus ook echt het, het, het, uh, het, het, het bijna het clichébeeld wat we hebben van Brazilië. En ik dacht juist van ja, São Paulo, zo'n stad van meer dan 20 miljoen mensen, grootste stad op het zuidelijke halfrond, nou. uh, Wat eigenlijk uh, iedereen... is iets heen van, oh, dat is zo'n betonnen jungle. Uh, wat is dat nou? Ik, ik vond dat juist wel fascinerend. En ik wilde weten hoe het was om in zo'n stad... te wonen, die, die, waar je misschien niet meteen... Uh, wat met, misschien niet meteen liefde... op het eerste gezicht uh -huh. zou zijn. Zoals dat bij Rio Ik wilde toch een kans geven. Ja, nou ik was, ik was erdoor gefascineerd, getriggerd van ja, als er meer dan 20 miljoen mensen wonen, dan zal dat toch ook wel iets goed zijn. Ja. Uh. En die liefde is er gekomen, zelfs zo erg dat je een t-shirt draagt, uh, regelmatig ja. met ANF SP. Ja, nou het is. <laughs> uh, nou, nou ja, goed, nou, nu vaak vaker was pyjama tegenwoordig in Nederland. Nee, um, uh, Het is een, denk ik een haatliefdeverhouding. Oh. Uh, ja, ik, ik heb ook echt wel diepe dalen gekend in Sao Paulo. En af en toe ook gedacht: wat doe ik in hemels naam hier en ik wil hier weg. Maar, Goh, noem eens één uh, voorbeeld. Wat wat heeft jou echt tegenstaan in die stad? Nou, af en toe was het was het gewoon echt. Zat ik aan mijn tax, aan mijn São Paulo tax zeg maar. Uh, uh, de de, de, de, de, de het, het verkeer, de drukte, de luchtvervuiling, de herrie. Uh, af en toe uh, heb je echt het nodig om die, aan die stad te ontsnappen. En, uh, ja, en, daar, en daar heb je dus wel een beetje geld voor nodig. Uh, ja. als, je, als je een leuk leven wilt hebben in Sao Paulo... dan, dan moet je toch wel een beetje uh, geld ja. hebben. Want anders is het best zwaar. En je bent uh, inmiddels weer terug in Nederland. Um, was Sao Paulo ja. niet meer leuk? Zat je al boven je Sao paulo tax Of werd de heimwee te ja, groot? Ja, nou, het is een combinatie van factoren geweest. Ja. Uh, maar uh, ja, het, het, het, het, het, het was ook... En na vijf jaar had ik ook al wel heel veel gedaan. En ik zag me op dat moment niet verder journalistiek groeien. Mm -hmm. uh, daarnaast was mijn Nederlandse partner met me mee. En uh, ook hij kon niet helemaal aarden. En nou ja, het was, het was gewoon een heel veel. Een optelsom. We dachten, het is, het is mooi geweest, dit avontuur, voor nu. En we gaan terug. Nu ben je terug. Mag ik vragen wat je nu doet? Ik ben je collega, dat weet je toch? Ja, nee, ik heb de afgelopen maanden elke keer in de nacht gepresenteerd. Maar ja, ik zag een ik mail voorbij komen. Ja, ik werk weer bij het bureau Buitenland. ik uh, Ook voordat ik vertrok ook al werkte. Maar nu weer, ja, nu weer achter het bureau, dus weer aan de andere kant van... Uh, Beste van, baan die er is. Ja, ja, een fantastische baan. Ik ben blij dat je terug bent, want nu kunnen we tenminste twee uur lang praten over Sampa, de stad die je achter hebt moeten laten. We gaan straks uh, de favela induiken. We laten ons helemaal bijpraten over dure, wat zeg ik, veel te dure kinderfeestjes in Sao Paulo. En we hebben natuurlijk muziek en uh, jij hebt van ons wat uh, meegenomen. Uh, waar gaan we naar luisteren? Ja, welke ga je laten nou, horen? Ik, ik, dat, dat er geen liefde is in uh, Sampa, dat oh, is mij uh, bijgebleven. Ja. ja, dat is van Criollo, dat vind ik een hele leuke, interessante artiest. Het is een rapper, hip hop achtige muziek. Uh, Criollo komt uit Sao Paulo ook, uh, uh, uit de periferie, uit een, uit een favela. Um, en hij maakt redelijk maatschappijkritische, poëtische... Muziek en dit nummer is ook ja, wat melancholisch. En het is ja, toch een beetje een, een aanklacht tegen ook wel een beetje het lege bestaan in die drukke stad. Hij zat uh, ook tegen zijn Sao Paulo tax aan toen hij dit nummer schreef. Ja, het was, ja, ik geloof het wel. Ja, ja. nou. Existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê São flores mortas. Um lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você: Não existe amor em SP Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé Aqui Ver Deus não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. We zijn in Teha di Gigaroa, het land van Motregen. São Paulo. Met ruim 20 miljoen inwoners, de hoogste concentratie hooggebouw ter wereld... en een lokale multimiljarden-economie... hebben we een echte alpha-stad te pakken in de rij nachtexpresshaltes. En tussen al dit stadsgeweld vertoefde onze reisgids Katie Sheriff. Katie, uh, jij kwam in die grote stad terecht. Waar precies kwam jij in die stad? Nou, ik woonde in Villa Mariana uh, de eerste jaren. Uh, het eerste jaar heb ik een kamertje gehuurd. Uh, bij S uh, Sanderson en Flavio. Uh, wat uh, ja, eigenlijk uh, uiteindelijk mijn uh, twee Braziliaanse broertjes zijn geworden. Het is echt een beetje familie. Heb ik twee even... mannen. Twee mannen, een homostel en, uh, en hun kat, Billy. En dat was een heel klein appartementje. En ik had een kamertje van... 9 vierkante meter, 10 vierkante meter met een bed en een inbouwkast en een bureautje waaraan ik werkte. <laughs> en, uh, dus het was, uh, ja, dat was wel even weer een overgang. Mm -hmm. uh, maar het was ook een hele prettige plek. Uh, het, wa het was heel huiselijk en uh, Sanderson werkte ook vanuit huis. en ja, hij was, uh, nou, Ik ben nu dan jouw reisgids in São Paulo. Hij was echt mijn re reisgids in het begin. En uh, die jongens hebben ontzettend veel voor mij gedaan. Daar heb ik ontzettend veel geluk mee gehad. Want het ja. is wel echt overweldigend als je aankomt. En Villa Mariana is dan een, een hogere middenklasse wijk. Uh, redelijk centraal, niet in het centrum, maar wel dichtbij het centrum. Uh, voor mij was het belangrijk dat het vlakbij de metro lag. Uh, want ja, je moet je toch makkelijk kunnen verplaatsen. En uh, ik had geen middelen om een auto te gaan kopen. En daarbij sta je dan toch in de file in São Paulo. Um, en het was een wijk waar uh, vooral heel veel hoogbouw ook echt uh, ja. in opkomst was. En was het een middenklasse wijk? Ja, hogere middenklasse. Het is lastig te omschrijven... omdat de middenklasse eigenlijk in Brazilië... heb je de lagere middenklasse. Dat is weer niet te vergelijken met de hogere middenklasse. Uh, maar het was wel een, een, een betere buurt uh, ja. van de stad, ja. Is het überhaupt een stad met veel middenklassen... Uh, ja, nou ja, je hebt dus... Die middenklasse is dus heel, heel divers. Dus mm -hmm. je, hebt, je hebt de lagere middenklasse... en die woont meer in de favela's in de periferie van de stad. En, uh, en ja, hogere middenklasse is toch echt wel... vier, vijf keer minimumloon, denk ik. Even uit mijn hoofd hoor, want ik heb die cijfers nu niet paraat. Dat loopt ook niet zo te laat uh, in de nacht, geen ja, cijfers. Nee, precies, daar ben ik sowieso niet zo goed in. <laughs> maar... Um, de São Paulo is een, een, een stad um, waar ook heel veel ongelijkheid is. Ja. En heel arm... En, en heel rijk. Ja. En dat en, contrast, dat is soms heel. Of die duidelijk. twee kanten van de stad gaan we praten. Uh, je kreeg vrij snel een <lacht> woning. Als ik je zo hoor, is het makkelijk om een woning te krijgen in Sao Paulo. Nee, want ik kreeg hem ook niet. En uh, <laughs> <laughs> dat, was, dat was echt heel ingewikkeld, omdat je. Het, het gaat ook heel erg over vertrouwen in, in, in Brazilië vaak. En ook he, in, in, in, in, in zaken. En een huiszuren is ook een zaak. En uh, nou ja, je moet eigenlijk iemand hebben die garant voor je staat. Nou ja, zo'n contacten had ik niet. Mensen met een koophuis die voor mij konden tekenen. Dus ik uh, heb uiteindelijk iets kunnen vinden voor mezelf. En, en mijn man die later kwam... Uh, uh, voor, uh, door, door drie maanden huur vooruit te betalen. Mm. Uh, en dat zijn prijzen, dat vergelijkbaar in, in die regio dan. Hè? Want mm -hmm. daar moet je dan toch als journalist zitten, centraal. Um, nou, vergelijkbaar met de grote steden in Nederland. Ja. ja. En over wat voor prijs hebben we het dan? Nou, ik denk dat ik omgerekend... en dan had ik echt wel een, een, een goede plek... maar ja, dan, dan had ik geen 24 bewaking, mm. wat ze vaak heel belangrijk vinden in die wijken. Uh, dat soort dingen. Zegt ze, uh, want je lift. vindt het een beetje onzin. Ze, nou, ja, ze... Het, het is een, een soort schijnveiligheid. Oh, ja. uh, is mijn idee. Mm. En, uh, want ja, als ze binnen willen komen... zo'n portier die een minimumloon ontvangt... Laat iemand met wapen ook echt wel naar binnen gaan, dat hoor. Dat lijkt me dat... wel zo verstandig. Ja, precies. Ja. Dus, um, uh, maar over, uh, je zei over hoeveel dat kost. Ja, Wat, wat was het omgeregeling? 800 euro of zo hier per maand. Dat is veel. Dat is een boel geld, ja. ja en dan moet je ook nog eten en zo. Dus. Ja. Uh, ja Vaak denken mensen... Oh, Brazilië, ontwikkelingsland. Hè, dus uh -huh. dat zal wel heel goedkoop zijn... daar wonen. Nou, dat is het absoluut niet. Ja. Uh, en zeker niet in een stad als São Paulo. Uh, ja. En dan merk je dus ook... dat er ook echt heel veel mensen heel veel geld hebben daar. <laughs> uh, maar ook heel veel mensen... heel weinig geld. Ja. Ja. In die stad wonen mensen. En ik heb me onder andere de jou laten vertellen... dat zij uh, zichzelf Paulistas noemen. Dat zijn de mensen die dus in de stad wonen. Nee, Paulistanos. Paulistanos, Paulistanos wonen ah, okay. in, in de stad. En Paulista's Wonen in de staat? Dat is een verschil. Ja. Dus als je in de staat Sao Paulo woont, dan ben je een Paulista je en in de stad zelf Paulista. Ja. Um, deze lokale inwoners, wie zijn dat? Want het is een migrantenstad. Uh, er zijn verschillende soorten mensen. Misschien moet je dat gewoon even uitleggen. Wie ja. zijn die? 15 miljoen, nee, <laughs> uh, uh, nee van alles inderdaad wat ja. je zegt. Uh, wat heel opvallend is in São Paulo is dat er bijvoorbeeld uh, de grootste groep Japanners buiten Japan woont, de grootste groep Italianen buiten Italië. Ik geloof zelfs de grootste groep Arabieren ja, buiten, ja, dat is. De grootste weer, groep Libanezen uh, ofzo? Ja, Libanezen, ja. Syriërs ja. geloof ik. Oh ja. Nou ja Um, die zijn voor handen gekomen. Japanners en Ita Italianen hebben nou, Japanners vooral op de koffieplantages gewerkt begin vorige eeuw. Mm. Um, en later, in, in de tweede helft van, van, van de 20e eeuw, uh, heel veel mensen uit het, uh, de arm, armste regio van het land, het Noordoosten. Er is dus echt een enorme trek geweest naar, naar de grote steden. En daar wonen ook de iets uh... donkere Brazilianen. Uh, ja, en uh, nou, die wonen ook al wel in het zuiden. Uh, maar inderdaad, dat, uh, dat, ja. dat zijn vaak mensen van Afro-Braziliaanse afkomst... of uh, inheems uh, gemixt. Ja. En wat is er van deze um, eeuwenoude migranten-DNA nog overgebleven Met andere woorden hebben ze nog... Aparte wijken. Is er een aparte Japanse wijk, ja. aparte Duitse wijk? Ja, dat is wel. Ja, nee, dat is. Ja, Beshiga is de Italiaanse wijk. En daar heb je de beste pizzeria's, et cetera. En. Uh heb ik ook een, een, een repo'tje ooit gemaakt voor de VPRO over Sail Walter die daar zijn uh, pannendekselconcert uh, <lacht> nog uh, elke week houdt in zijn Italiaans restaurant. Hij, hij noemt zichzelf ook Italiaan, maar hij is dus nog nooit in Italië geweest. Zijn eigen ouders of kwamen uit Sicilië. Maar ja, dat, die heeft dus ook een heel romantisch beeld van Italië... en een soort heimwee naar een land dat ja. hij nooit heeft gekend. En uh, sprak hij Italiaans. Uh, nee, of niet iets. meer dan, dan ik. Ja. Palumpok of zoiets. Uh, nou ja, Poc, ja, dus dat is niks. Ja. Uh, je, je hebt de Japanse wijk, Lieberdaad. Ja. Um, uh, want in, in Sao Paulo kan je ook de beste sushi. En nog goed, ik ben nog nooit in Japan geweest, moet ik toegeven. Maar je bent eigenlijk ook wel weer een beetje in Japan geweest. <laughs> nou want ja, daar... ik, ik heb de beste sushi to, tot nu toe in Sao Paulo gegeten. En nu ik net weer op vakantie was, daar ook weer naar dat restaurant teruggegaan. gegaan. Ja. En, uh, maar hebben zij zich gemend? Met andere woorden zijn er leuke ja. Japanse meiden... getrouwd met de donkere Brazilianen. En... Ja, maar ook zie je nog wel steeds... Veel, je ziet ook heel veel dat... Uh, kinderen van Japanse migranten... toch ook weer trouwen met andere kinderen... van Japanse migranten. Mm. Uh, wat trouwens die wijk liever uh, de Japanse winkeltjes daar, die zijn nu allemaal in handen van Chinezen. Eigenlijk oh ja. zijn de Japanners daar eigenlijk alweer weggetrokken naar de andere wijken. Uh, maar ja, het, ik, het, het was wel, ik merkte dat ik zelf ook een bepaald uh, vooroordeel toch had over, over Brazilië. En, en dan denk je toch meer aan de, de, de, de, de, de, de, de, de Afro-Braziliaanse ja. uh, uh, mensen. Want die zien en, we altijd in gele zus spelen op ja, het voetbalveld. Ja, precies. <laughs> nou ja, en, en niet zozeer mensen van, uh, met de Aziatisch uiterlijk. En in mijn wijk ook, in Villa Mariana en ook uh, de, de, daar in de buurt... Uh, woonden heel veel mensen van, uh, van Japanse komaf. Ja. En ook Flavio, mijn huisgenoot, uh, was ook van, uh, van Japanse afkomst. En nou ja, de eerste Shurasco, de eerste barbecue op zondag... dat is, dat is echt standaard op zondag uh, kan je, ga je wel bij iemand barbecuen... Het was dus bij Flavio's familie thuis. Ja. Uh, maar dan, ik merkte dus dat ik ook dacht van... Hè, wat is dit? Dan, iedereen zag er Aziatisch uit. Maar er stond samba op. Er dus lag vlees op het vuur. Er werd samba gedanst. Ze spraken allemaal Portugees. Het klopte niet met mijn, met mijn vooroordelen. dus. En, Weet beetje een, een melting pot. Ja, nou ja, ja goed, zij zijn gewoon Brazilianen. Ja. Maar ja, het zien eruit als Japanners. Ja. En je hebt voor je werk natuurlijk uh, ook naar andere steden uh, gereisd. Zijn de mensen in deze stad heel anders dan bijvoorbeeld... de inwoners van die andere grote stad Rio de Janeiro? Ja. En dat, dat, dat is wel heel grappig. Het is een beetje tussen Rio en Sao Paulo... een beetje, die, uh, een, een beetje die, die, die, die, die... die... ja, rivaliteit op een bepaalde manier. Zoals je dat tussen Amsterdam en Rotterdam hebt. Hè? Rotterdam, de werkstad. En nou, dat is dan Sao Paulo ook. Mm -hmm. En... Uh, en uh, uh, uh, ja, de, de, de, de inwoners van Rio uh, die snappen ook helemaal niet wat ik in São Paulo doe, van oh wat verschrikkelijke stad, daar wil je <lacht> toch niet wonen maar dat zijn meestal wel de, de, de Cariocas zoals je de inwoners van Rio noemt die ja. nog nooit in São Paulo zijn geweest ja. uh, pa Paulistanus die, die, die kunnen Rio zeker wel waarderen, maar uh, die geven er ook wel op af omdat ze zeggen, nou ze zijn onbetrouwbaarder ja. en het is allemaal slechter geregeld en op een bepaalde manier heb ik dat ook wel gemerkt. Uh, dat in Sao Paulo toch wel alles... Het is soms ook nog steeds wat chaotischer... maar het, het, het functioneert meestal wel. En ja. Uh, ja, in Rio heb ik af en toe ook wel eens mijn neus gestoten. Uh, ik moet het heel voorzichtig verpakken, want ik weet dat er heel veel mensen <lacht> gek zijn over Rio ook. En ook niet alle cariocas zijn hetzelfde natuurlijk. Uh, maar een voorbeeld is wel dat ik bijvoorbeeld in Sao Paulo eigenlijk nooit problemen met taxichauffeurs heb gehad. En in Rio, ja, dan moest ik echt elke keer mm. wel laten merken dat ik die stad gewoon goed kende. Want Anders dan ja, dan reden ze toch weer een, uh, om. En, en ja. uh, dan kwam er weer en werd er weer verzonnen dat er weer een tax bovenop. Nou goed, ik, ik heb wel dat soort ervaringen gehad. Maar dat staat tegenover dat Rio een prachtige stad is, natuurlijk. Hè. Ja, jou als gast hier hebben is dankbaar, want je hebt natuurlijk uh, verschillende reportages uh, mogen maken. En die zijn vaak uh, acht, negen minuten, soms langer. Maar je hebt ook, uh, en daar refereer je net al aan, uh, korte, aanzichtgeluidsfragmenten uh, ja. gemaakt en bijvoorbeeld over de Italiaan. Maar je hebt ook een anzichtkaart naar ons toegestuurd... over het oude centrum in Sao Paulo. Dus laten we daar even naar luisteren. Dit is misschien wel mijn favoriete stukje Sao Paulo. Het oude centrum van de stad is een levendige bende met een rouwrandje. Vijftien jaar terug was dit nog een no-go-zone... Er zijn genoeg inwoners van São Paulo die dat nog steeds denken en hier nooit een stap zullen wagen. Ze missen een boel. Jonge mannen met petjes op prijzen hun illegale straatwaar aan. Daklozen wassen zich in de fonteinen voor de kathedraal. Een fanatieke evangelist stamt op glimmende zwarte schoenen in het rond... zwaaiend met zijn leren bijbel. De zwervers om hem heen staren de man aan alsof hij een circus act vertoont. Ik <tot> wil hier iets. Ik Ik wil verderop staan de Repentistas. Ze dus vermaken het toegestroomde, voornamelijk mannelijke publiek... met hun geïmproviseerde, schunnige teksten. Totaal niet geschikt voor Radio 1. Maar ach, jullie verstaan het toch niet. Totaal niet geschikt voor Radio 1, zegt uh, Katie Sheriff. En die zit bij mij hier in de studio, onze reisgids in Sao Paulo. En ik zou zeggen, dat bepalen we zelf wel. En je had waarschijnlijk Radio 1 dag uh, voor ogen. Maar wat zegt deze man? Ik zit er doorheen te praten, dus ik kon het niet goed horen. <lacht> Is het zo schuldig? <lacht> ik, heb, ik heb het zo gemonteerd... dat het, dat het, het mee schunniger er eigenlijk uitgaat voor de mensen die het... Wel kunnen, ja, het is, het, Ik ga het niet vertalen en ja. het, het, is, ja, het is gewoon echt heel schunnig. Ja, en als het Temptation ook... Island schunnig, of uh, ik kijk me echt zo aan alsof er water brandt, dat is een heel populair programma. In oh ja. ja, nee, ik heb er wel eens van gehoord. Nou, het is, uh, het is een uh, uh, hele flauwe uh, seksistische mannenhumor en dat zag ik dus ook aan inderdaad het publiek eromheen. Dat waren voornamelijk mannen en ik dan met mijn microfoon. Dat was Adel met Water Under the Bridge. Bureau buitenland, nachtexpress met Abu Muserda. En we zijn nog steeds in Sao Paulo. We verlaten het centrum en gaan richting de favela. De lage inkomenswijk van deze rijke stad... waar veelal zwarte Brazilianen wonen. Katie Scherf, ik noem het uh, lage inkomenswijk... maar uh, ik heb ook een beetje zitten googlen... en dan lees ik ook af en toe Krottenwijk, Achterstandswijk. Wat is het precies? Nou ja, het zijn, het zijn een heleboel wijken, hè. Um... Ja, kijk, um, Krottenwijk, dat, dat vind ik een slechte vertaling. Um, omdat uh, de favela's uh, eigenlijk de meeste al helemaal bij de stad horen. En uh, het zijn, het zijn uh, huizen op, uh, opgetrokken uit bakstenen, gebouwd van bakstenen... Dus, ja, echt kotten zijn het meestal niet ja. meer. Ook al heb je die ook nog wel weer helemaal aan de rand. Vaak van die favelas of langs de, de marginaal, langs de rivieren. En dat zijn dan. Ja, dat zijn dan echt de allerarms alle die eigenlijk helemaal niks hebben. Of dakloos geraakt. Of. Uh, favela's zijn uh, informele wijken, zo zijn ze begonnen. En dat kwam natuurlijk door die enorme migratie... naar die stad toe, op zoek naar werk. Nou, er was geen huisvesting voor al die mensen. Dus, en de overheid verzorgde het niet, dus mensen moesten zelf uh, wat regelen. En zo is dat heel organisch gegroeid, zeg maar. Uh, maar dus ook heel lang was daar de overheid niet aanwezig... en waren geen sociale voorzieningen. Uh, dat is in de afgelopen decennia wel uh, aan het veranderen. Um, en bijvoorbeeld sommige uh, favela's hebben uh, ook uh, geasfalteerde straten inmiddels. Of gezondheidspost. Of, nou ja, het, het, zijn, het zijn volksbuurten, zo zou je het misschien beter kunnen omschrijven. Maar ook binnen die favela's heb je ook weer heel veel verschillende... Uh, uh, en ik ben een naïeve krantenlezer. Ik ben yeah. van het oude stempel. Ik geloof wat in de krant staat. En dan lees ik vaak dat het uh, relatief heel onveilig is in favela's. Kun jij daar veilig rondlopen? Ja, uh, juist in de favela is het... <tus> ja, kijk... <tus> <tus> Het, het, je kan niet alle favela's over één kam scheren. En ook het, het, het, het woord favela, trouwens, dat is wel interessant. Er is een andere een naam voor gekomen. Politiek correcte naam is nu Communidade. Co Communidade. Uh, community, omdat, oh. Oh, omdat fa favela zo'n negatieve. Wat, wat betekent connotatie favela had. eigenlijk? Het favela is de naam van een bloem uh, en dat, dat is weer een lang verhaal uit de geschiedenis <laughs> en die heb ik niet helemaal paraat, maar het gaat over dat de, de, de, het heeft met de, de oorlog uh, bij Canudos te maken en soldaten die daar zich terugtrokken op een heuvel waar die favela bloem groeide en, nou ja, daar zou het naar vernoemd zijn. Uh, maar op zich voor de mensen uit de favela, als je daaraan vraagt: van, noem je het komende Nee, het is gewoon favela. En ja. het, is, het is inmiddels ook een naam. En uh, je ziet het bijvoorbeeld ook als heel interessant: er is nu een nieuwe, nieuwe politieke beweging, uh, Vriendje Favela Brazil, uh, uh, aan het opkomen. Uh, die juist voor, uh, voor, de, voor de mensen uit de favela in de politiek uh, uh, uh, aandacht wil vragen. Uh, maar je hebt het over veilig of niet. Ja, ik, kijk, je ga, ik ging naar de Favela's toe uh, voor werk, eigenlijk altijd werk gerelateerd. Uh, het was toch ook best een eindreis, helemaal São Paulo. In Rio liggen de Favela's meer, ook uh, door de uh, dichter bij de, de, de, de, uh, bij de Rijkere wijken, zeg maar. Uh -huh. um, maar als je daar bent, helemaal met mensen uit de wijk dan is het gewoon veilig. Dan is het helemaal prima en veilig. Ja. En zelfs vaak kreeg ik juist waarschuwingen van mensen als ik wegging uit de favelen, weer, als ik weer naar, naar het asfalt ging, zoals zij dat dan noemen. Mm. Hè? O asfalto, dat is dan de <laughs> formele stad. Hè? Terwijl ja. inmiddels er ook al vaak eh, asfalt dicht op de, op de, op de morgen, Wat ook niet eh, op de heuvel. Wat, maar dat is toch ook niet altijd een heuvel. Um, maar dan, dan waarschuwen ze je moet wel op je tas gaan letten en op je telefoon en zo. Want daar buiten, daar is het allemaal ja. wel veilig. En die mensen die ja wonen. Is dat uh, ook een heel andere cultuur? Hebben ze een andere culturele beleveniswereld? Nou, ja... Eh... Uh. Nou, laat ik het uh, uh, uh, uh, anders vragen. Nou, wat voor soort muziek luisteren ze bijvoorbeeld? Oh ja. De, <gül> <laughs> nou, ja je hoort wel veel, veel meer muziek daar. en ja. het, het, het leven speelt zich wel ja. meer buiten op straat ja. af. Dat is, uh, dat, dat is wel uh, uh, heel interessant. Uh, wat, je, uh, uh, wat voor muziek ze luisteren. Je hoort veel samba natuurlijk. Ja. De, de, de echte Braziliaanse volksmuziek. Uh, en uh, en ja, waar we het over gehad hebben. Al eerder over de funk natuurlijk. Hè? De Braziliaanse mm -hmm. funk. Wat natuurlijk natuurlijk vooral onder jongeren ja. uh, heel erg populair is. Je hebt ook een, een, een nummer voor ons uitgekozen. En ook daar laat ik de uitspraak voor jou rekenen in. Uh, dat is een nummer uit de jaren negentig... die je ook wel eens gebruikt hebt in reportage. Ja, een reportage. Ja, het is een heel oud nummer. Ja. En, maar het is wel echt een, een, een, een, een, een, een, een um, sociale... nee, aanklacht zou ik niet willen zeggen. Maar het is wel een, een, een empowerment voor, voor, de, voor de mensen uit uh, de favela. Uit de favela ja. En ja. Hoe, uh, wat is de titel van het? nummer? Uh, volgens mij heet het officieel ha happy, ja. rap uh, da felicidade, van de, van oh. van het geluk. Ja, en dat is van de andere dan eu so quero es ser feliz. Eu so quero es ser feliz, dat is de oh. eerste zin. Ja, ja dat ja, is ja. de andere oh, naam. Okay. Uh, ik wil alleen maar gelukkig zijn. Ik wil alleen maar gelukkig zijn. Eu so quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E eh, poder me E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero... até o lugar Minha cara... É uma nova esperança sofri na tempestade agora eu quero a bonança povo tenha força precisa descobrir se ele lá não fazer nada faremos tudo daqui quero vir, eu só quero é ser feliz andar tranquilo. Ja, dat is uh, Braziliaanse funkbeats. Uh, op uh, aanraden van uh, onze reisgids, Katie Sheriff in Sao Paulo. Ja, ik zit nou weer even te twijfelen: van, Is dit nou <laughs> wel de Want het is boom, chak -tjak, tjak, boom, Je hebt natuurlijk -tjak -tjak -tjak -tjak, ook verschillende soorten funkbeats. Dat is de echte funk beat, ja. en Of tenminste, die, die er echt bekend is. En, en dit is misschien de voorloper ervan. Mijn man zal het beter weten als muzikant. Dus, nou, ja, goed. Die heeft veel meer verstand van maar muziek. Maar die zit hier niet nu. Ja. Ja. <laughs> um, ik heb ook niet zoveel verstand van muziek. Maar als ik aan Braziliaanse muziek... Ik denk dan, denk ik vaak aan uh, Anita. Anita ja, ja. ja, die is uh, komen overwaaien. Ja. is dat ook funk beat? Maakt zij ook Braziliaanse? Ja, ze, ze, ze, ze heeft ook wel funk beat erin, maar het is meer pop. En ze is alweer wat meer mainstream geworden, is mijn, uh, mijn idee. Um, maar uh, de, de echte funk uit de favela's, nou, die is soms heel hard, heel rauw. Uh, ik vind het af en toe heel erg vrouwenvriendelijk. Um, Um, maar dus, zij zegt juist wel op te komen voor uh, woman empowerment. Uh, ja, en ja, dat laatste nummer, of dat, dat is alweer wat ouder, geloof ik. Maar dat, dat heeft inderdaad uh, voor veel opschudding geleid. met er. Uh, Billen die in beeld kwamen. En, uh, dat was haar manier om voor vrouwenrechten op te komen. Ja, nou ja, kijk... Zegt is een beetje het... flauw, maar nou, dat is wel ja. wat ze nou, maar de, de, Kijk, er zit natuurlijk wel wat in van... Hey, hallo, uh, uh, dit zijn mijn billen. En, uh, en, en alleen diegene komt eraan uh, als ik dat wil. Uh, als iemand, dat kan je zeggen op die manier. Ja. Maar op zich de tekst erbij vond ik niet zo interessant. Er zijn veel interessantere uh, muzikanten. Zoals MC, MC Carol. dat vind ik echt een powerwoman, uh, uh, als het gaat om, om, om, om, ja, om feminisme in, in de Braziliaanse muziek. Maar, uh, ja, We ja. hebben nu uh, uh, over haar gepraat, dus laten we even naar een klein stukje van haar nummer luisteren, Paradinha. nacht met Abdou Zerda. hoeft u niet Portugees geleerd te hebben, lan zal die leven. We gaan het namelijk hebben over kinderfeestjes... bij de allerrijfste Brazilianen. Vanuit Sao Paulo heb ik Arnica de Graaf aan de telefoon. Samen met haar Nederlandse echtgenoot en twee kinderen... woont ze in deze stad en begeeft zij zich in het exclusieve milieu... kan ik wel zeggen. Toch, Arnica? Ja, nou ja, ik zou niet willen zeggen exclusief. Ik denk dat het in Nederland, we zijn hier als expert mm -hmm. En um, ik denk dat je de in Nederland zou kunnen vergelijken... dat we wonen in een wijk die tussen de Zuidas en de Pijp in zit. Uh, aqua, voor de mensen die niet ja. uit Amsterdam komen zoals ik... en die denken van waar heeft het <laughs> over... Jup en een beetje kak. Oh, ja. Maar niet, uh, het is niet uh, zo, uh, hoe zeg je dat? In Sao Paulo alles is extreme. Als je denkt dat je Nederland, uh, uh, dat Nederland uit veel verschillende uh, mensen bestaat, dan heb je Sao Paulo nog nooit gezien. En wij zitten, denk ik wel, en wij zitten zeker aan de bovenlaag. Maar uh, mijn man gaat niet met zijn helikopter naar het werk. Uh, <laughs> we hebben geen gepanzerde auto. Oh, we geven we geen kinderspiegel. Ja. ja, en ik moet je ook wel teleurstellen... op grond van de kinderfeestjes. Want ik doe ook helemaal geen, uh, niet aan kinderfeestjes. Ja. Terwijl die natuurlijk wel hier maar ook heel... Je, je, je, je leeft in die stad... en uh, jouw man die heeft collega's... dus je krijgt natuurlijk ook heel veel ja. verhalen mee. Ja. En um, Je hebt nu nog je hebt twee kinderen... en één van de twee is een baby. Die wordt over een paar maanden één jaar. Maar één jaar ja, is nogal al een dinnetje daar in Sao Paulo. Hè. Er wordt een groot feest gehouden voor een kind. Ja, dat klopt. Een jaar is uh, ongeveer feesten kunnen zo groot zijn als een bruiloft. En uh, ik heb toevallig op weg naar school voor mijn, uh, mijn tweejarig kindje gaat naar een uh, crash. En op weg daar naartoe ligt een Kazelfesta, uh, heet dat, een feesthuis. En dat kun je dan afhuren als je een kinderfeestje wil geven. En, uh, nou, ik dacht ik loop daar even binnen, maar dat kon niet want er was een feestje aan de gang. <laughs> en daar uh, is dus voor uh, feestjes van 50 tot 200 genodigden. En Zo. Bij feestjes neem je dus niet alleen je, je kind brengen of lever je af, maar je komt daar met je hele gezin. En uh, vaak is dus ook de rekening, is, uh, voor een groot deel bestaat wat uit eten en drinken van alle volwassenen uh -huh. die meeren naar het feestje. Maar um, ik moet zeggen dat ik nog niet de eer heb gehad om er naartoe te gaan. Ja. Um, ik ben uh, ik mijn Ik zou niet mijn, weten wat ik moet aantrekken op zo'n kinderfeestje. Nee, <laughs> nee ik, zou het niet, ja. ik zou het niet weten. En als de kinderen wat uh, ouder worden, acht, negen... Uh, uh, en, uh, en dan hebben ze gezellige uh, vriendjes van school of van een sportclub. Wat, wat doen ze ja, dan? Ja, ja. Nou ja, ze hebben dus op school... Um, het is eigenlijk wat ik net zei: Brazilië is een land van uitersten en Sao Paulo is een stad van uitersten. En als je hier een beetje ervaren bent, dan is het heel moeilijk om op straat iets te doen. Ik besef me hier eigenlijk: ben ik me pas gaan beseffen hoeveel we in Nederland op straat leven. Gewoon qua kinderen op de fiets naar school sturen, op de stoep spelen, even langsgaan bij andere kinderen in de buurt. Uh, dat kan hier allemaal niet. Mm. Uh, de, de, ja, de, aan de ene kant, soms is de infrastructuur er niet gewoon. Dus dan is het alleen, woon je aan een, een drukke straat. En soms is het onveilig. Dus het, het, het buitenspelen valt hier af. En dan gaan heel veel rijke kinderen, waarvan de ouders twee dagen in de week werken, die gaan naar een clubje, heet dat? Een club. Mm -hmm. En daar is dan alles voor kinderen dus van. Maar ook echt, uh, ja, belach, je hebt ze van, van redelijk betaalbaar tot belachelijk, goed, belachelijk duur. En uh, belachelijk? dat zijn gewoon een soort kindersteden... Het loopt echt binnen tienduizenden euro's per maand... Jeetje. die je betaalt aan uh, je kind wegbrengen daar de hele dag. Yeah. En wat hier heel normaal straatbeeld is... en dat is ook wel uh, vreemd in het begin... is dat alle kinderen vaak een nanny hebben. Uh, in ieder geval ieder gezin heeft een nanny. Mm -hmm. moet zich We hebben ook een, uh, een oppas. En uh, de eerste keer dat zij hier kwam... Toen uh, had ze ook allemaal witte kleren aan, want dat hoort hier. Dus ik zei van, wat, wat, wat doe je? Wat, uh, <laughs> waarom? En uh, toen ging ze, ze wilden ze gaan lunchen en toen gingen ze buiten zitten lunchen. Dus toen zei ik ook van, maar, ook, ik, ik, snapte, ik snapte het gewoon niet. En zij uh, zei, ze, ja maar in Brazilië is de cultuur gewoon zo dat je het werknemers in huis... en die zijn een stuk lager dan jij, dus die, uh, die verzorgen het gezin, maar die horen er niet bij. En zo worden de kinderen hier dus ook opgevoed. Dus bij ja. um, uh, het gezin waar zij eerder werkte, dan mocht het kind mocht tot een streep komen in de keuken. En uh, dat was het. En dichterbij ja. mochten ze niet komen. En, je en dat hebt was verteld niet vanwege die... de veiligheid. Maar ja, uh, ja, ja de stad is de stad heel divers is. Dus je hebt er echt super de stinkrijke en een ja. beetje rijke. Maar ja. het klinkt wel, als ik zo een beetje naar jou luister, dat deze mensen in een bubbel leven. Um, eigenlijk ja. helemaal afgesloten van de rest van de Brazilianen... een andere soort wereld hebben. Ja, ja dat klopt. Ik, nou, het valt mij eigenlijk op... ik zat te denken van... hoe, ja, hoe, hoe kun je het beste omschrijven? En um, iedereen leeft hier heel erg in bubbels naast elkaar. Zoals je hebt bijvoorbeeld... Um, nou, het is echt vijf minuten met de auto vanaf ons huis, je Jardim Europa. En daarin liggen villa's, die zijn enorm groot, lappengrond, midden in de stad, echt op uh, toplocatie. Die zijn onbetaalbaar. Daaromheen staan hekken van minstens vier meter hoog, met uh, schrikdraadcamera's, alles erbij. Die mensen die gaan dus inderdaad per helikopter vliegen die, omdat het te onveilig is, vinden zij om over straat te lopen. Uh -huh. Of ze vertrekken en dan gaat er altijd een auto. Mee voor of achter hun eigen auto als de poort open gaat. En lopen die mensen überhaupt wel eens op straat? Uh, nee, die komen dus niet op straat. We zijn dus, uh, hier uh, rijke kinderen die nog nooit op straat hebben gelopen, hmm? omdat ze altijd in de auto. Uh, ja, Katie Scherf nee, die zit bij die, mij hier die, in de studio. Die... Annika, die ken jij ja. nog vanuit San Paulo. Ja, ja, die ken ik, ja. En die ja. voegt eraan toe, ze hebben ook nooit in een metro of een bus gezeten natuurlijk. Nee, nee, zijn, nee, nee. Nee, we nee. nee, zijn in het begin, uh, toen we hier net kwamen, toen zijn we in het centrum gaan van de stad gaan verkennen... En mijn uh, man zei dat tegen zijn Braziliaanse collega's en die zei, wil je dood ofzo? <laughs> Wel ja, ik zou, niet, ik zou het niet aanraden, maar het is ook niet zo dat je je helemaal uh, onveilig voelt. Ja, Wel, ja, het is echt heel normaal, de, de hipster die, uh, is nu hier steeds meer in de opkomst de afgelopen jaren. En die heeft eigenlijk voor het eerst hier een, een soort brug geslagen tussen welvarend en... Arm in die zin, omdat die gaat wel op zijn hipsterfiets uh, naar buiten. En oh, hipsters en, en, en, allemaal en goed voor zijn. Ja, maar hipster salonnetjes in van die ja. buurten die net niet kunnen of net wel. Dus ja. eigenlijk is een hipster wel een interessant fenomeen hier, moet ik zeggen. Ja, uh, uh, uh, heel bijzonder. Maar uh, betekent het dat die uh, uh, rijke Brazilianen helemaal geen contact hebben met hun landgenoten uit uh, de favela, waar wij het eerder in de uitzending over gehad hebben? Nou uh, meestal hebben we er wel een aantal in huis, want oh ja, uh, uh, als je ja als je rijk bent. Um, het begint al bij de bevalling. Na de bevalling heb je hebt niet de kraamzorg zoals in Nederland, maar heel normaal dat je dan een verpleegster in huis neemt die eerste maand. En um, maar wij hadden dat niet. Dat vonden de collega's van mijn man ook al heel erg onverantwoord. Van ja. stel dat er wat gebeurt. En um, is een ja, je hebt dan zo'n stuk. Ja, ik ben helemaal niet geïnteresseerd. <laughs> <laughs> maar ik doe uh, uh, even kijken hoor. Ze hebben dus een verpleegster. Uh, dan heb je vaak per kind, ieder kind heeft vaak zijn eigen nanny. Dus die is dan, uh, die woont vaak in huis ook. Je hebt een schoonmaakster, want de nanny maakt wel schoon alleen de dingen van het kind. Uh, dan heb je een schoonmaakster of twee. Je hebt een kok. Uh, je kunt iemand hebben voor de uh, tuin. Als je die dus hebt. Als je een jardine roept, want Je hebt verschillende en uh, mensen rondlopen. Dat is wel een bedrijf. Die zou ook gewapend zijn. Ja, dus je bent eigenlijk een soort bedrijf. En uh, het gekke is dat je dus vaak uh, nooit iets weet van die mensen. Mm. En zij weten niks van jou. Of ze weten alles van jou. Maar alles wordt gerobbeld langs elkaar heen. En, dus het, is, het zijn werelden die samenleven. Maar totaal niet integreren. Ja, op die manier. Ja. Dus dat is een hele rare situatie, levert dat vaak op. Uh, ik las een uh, toen ik hier naartoe kwam: wou ik, wou ik nog integreren? Men uh -huh. nou, hoor, hoor mij praten, ik was het nou helemaal niet meer wil integreren. Maar uh, toen las ik een boekje over: hoe hoort het ook alweer, maar dan voor Brazilië. En uh, daarin werd dus ook gezegd uh, dat dat uh, um, ja, dat je dat, je dat mee hebben van meerdere mensen in huis, dat dat heel normaal is en dat het dus erger is. Voor een vrouw om uh, de schoonmaakster van een andere vrouw te stelen dan haar man. Want mannen, daar heb je er meer van dan goede schoonmaakster. <lacht> nou, en dat, dat, dat boekje valt er mooi van haar stoel. Ja. Die heb ik nooit gelezen. Nee, dat vind ik wel heel erg Nee, okay, het, is, het is echt een maar Het is gewoon het is heel normaal. Het is niet eens humor. Het is gewoon een boekje van: oh ja, zo kun je integreren. Ja. staat ook in het boekje: ja, als je een goede vrouw bent, dan. Uh, uh, sta je kwartier erop dan je man, dus dat je, je nooit Klopt dat feitelijk meteen. wel, hè? Je hebt meer mannen <laughs> dan een goede schoonmaaksters. Het is wel een oude editie volgens mij. Als ja. ik het zo hoor. Is wel nee, het is een jaar heel jaar. nieuw. Nee, het is een nieuw boekje. Het is een okay. nieuw boekje. Dus is... Maar emancipatie is hier wel een ding. Dus ik hoorde jullie net praten hmm. over Anita en. Uh, nou, ja. dus dat is al wel, wel het. het... Het is je echt wel uh, een, uh, een issue wat dat betreft. Ook van wanneer wanneer begint het en wanneer houdt het op? Als een man de deur open doet, is dat omdat hij denkt dat de vrouw het niet zelf kan en uh, een, een zwak heeft, of is dat omdat hij gewoon een, een gentleman is? Ja. Dus daarin, uh, ze zoeken het overal naar de discussie op. Ik weet niet precies hoe dat in Nederland is, maar zo is het hier. Ja, nou, een wereld van een verschil. Het kan ook niet anders. Het is een heel ander land. Arnica de Graaf van mm -hmm. Sao Paulo, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. It's a fine, fine line between whiskey and water.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 En dat was Walen met Outlaw in hem. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdu Bouzerda. Ja, en we zijn in Sao Paulo met onze reisgids Katie Sheriff. We zijn uh, de favela ingedoken. We hebben muziek geluisterd. En ons helemaal laten bijpraten over uh, Braziliaanse kleuters die helemaal in de watten worden gelegd. Niet allemaal, hè? Niet allemaal, maar wel ja. heel veel. In ieder geval van die rijken. En. We hebben straks nog een uur en dan gaan we bijvoorbeeld praten over de Braziliaanse MMA-vechters en waarom ze zo succesvol zijn. Heb je eigenlijk iets met vechtsports? Ik heb uh, gekapoeira, oh, ook oh. in Brazilië. Ja. Gecapuera'd, klinkt uh, alsof Capoeira je... is de Braziliaanse oh, danskunst. -dans ja, ja. En uh, dat deed ik in Spanje, daarna in Nederland en toen ging ik naar Brazilië en dacht ik: nou, dan moet je zeker moet naar. Ik, uh, ja. James Versteeg luisteren, want hij heeft ook in Sao Paulo gewoond. En hij beoefende lange tijd en beoefende het nog steeds trouwens. Braziliaanse Jutsu. We hebben in het tweede uur gelukkig veel muziek... en reportages van jou uit Brazilië. Dit en veel meer. Maar nu is het nieuws.